Frank van Laken, regisseur van de Spektakelmusical 1418 een spektakelmusical dat is nieuw in Vlaanderen maar eigenlijk aan de andere kant ook weer niet want we kennen natuurlijk jouw producties die je hebt neergezet uh, op het Donkmeer in Berlaren en dat kan je eigenlijk ook wel zien als uh, spektakelmusicals niet. Ja dat zijn ook spektakelmusicals absoluut daar, daar spelen ook ontzettend veel mensen mee daar zie je ook uh... Zeer indrukwekkende scènes soms, maar het is toch, uh, ik moet eerlijk zeggen, het samenstellen van de puzzel, de complexiteit, is nog nooit in België getoond. Hè. Die rijden de tribune, dat is zeker niet op bedonk meer, uh, en ook al die rijden, de elementen nog eens, die, die autonoom rijden. Uh, de complexiteit van het geheel, denk ik, dat die optelsom, dat dat nog nooit in ons land is getoond. En ik vraag mij zelfs af of, of, uh, of zo'n puzzel ooit al in het buitenland is gelegd, dat weet ik niet. Ja, en dan, dan komen we natuurlijk bij Frankrijk terecht. Hè. Uh, Mozart, L'Opera Rock, Les Amants de la Bastille, Romeo en Julia, uh, Le Notre-Dame de Paris. Het zijn maar enkele spektakelmusicals die uit die richting komen. Ja, dat klopt. Uh, maar dan vind ik dat die Franse musicals, en als ik het dan mag hebben over Romeo en Julia of uh, Notre-Dame, de Paris, dat die vooral drijven op de tubus, op de songs. Terwijl dat, ik denk dat dit toch ook drijft op hun verhaal. Jullie hebben drie jaar aan deze productie gewerkt. Uh, kan je even uh, uh, heel kort beschrijven wat er die drie jaar allemaal uh, gebeurd is in dat productieproces? Het begint natuurlijk met het idee pitchen en kijken of Studio 100 uh, daar uh, voedsel en brood in zag en dat gebeurde. En dan natuurlijk het eerste dat je doet is... Uh, ik moet niet zoeken naar mijn artistiek team aan de kern, want het zijn nu eenmaal de companen van het eerste uur en dan gaan we aan de slag. En dan lezen we ons in en dan gaan we uh, ons op allerlei verschillende manieren documenteren. En dan beginnen wij te schrijven. En dan in de volgende fase wordt het hele artistieke team samengesteld. Dan ga je met de zoveelste versie van script en muziek op zoek naar een cast. Dan begin je aan de repetities en werk je de volledige scenografie gelijktijdig uit. Licht, uh, f, uh, alles wat, uh, wat met techniek te maken heeft. En dan uiteindelijk de laatste weken moet de puzzel die je ooit voor ogen hebt gehad, moet die samenkomen. Een groot risico is dat uh, altijd in Vlaanderen om een musicalproductie neer te zitten. Maar het ziet er naar uit dat dit een uh, groot succes is. 120.000 tickets al verkocht. Ja, ik denk dat dat ook komt door, uh, door de optelsom van een aantal factoren. Ik denk zeker vast het onderwerp. Twee, de cast die naar, naar mijn gevoel ontzettend juist zit en uh, drie de vorm waarin we de voorstelling vertellen. Ik denk dat dat de mensen uit een zetel trekt en naar niet de schouwburg, maar naar deze locatie brengt. Wat staat er nog op de planning? Ik heb gehoord dat jullie uh, met het Dream Team, met Allard Blom, uh, met uh, Dirk Brosset op dit moment bezig zijn uh, om drie. Uh, Komende musicals in elkaar te boksen, klopt dat? Ja, we hebben altijd het geluk, het moet hout vasthouden om nog werk te hebben. Maar mijn eerste productie, daar ben ik nu een aantal dagen aan aan het repeteren al, wordt La Traviata in Nederland. En laat ik dat eerst tot een goed einde brengen. En daarna komen die musicals dan wel? Ja, die zullen er zeker nog aankomen.